maar wijzen erop dat de CAO-lonen wel met gemiddeld bijna 3% stijgen. Dat is volgens de werkgevers lange tijd niet zoveel geweest. De man die vorig jaar de Braziliaanse president Bolsonaro neerstak... is ontoerekeningsvatbaar verklaard. Hij krijgt geen celstraf, maar wordt voor onbepaalde tijd opgenomen... in een psychiatrische gevangenis. Bolsonaro gaat in beroep tegen de uitspraak. Volgens hem heeft een politieke tegenstander opdracht gegeven voor de aanslag. Bernhard Haitink heeft voor het laatst in Nederland gedirigeerd. De 90-jarige maestro kreeg een lang applaus in het concertgebouw in Amsterdam... waar hij in 1956 debuteerde met het orkest waarmee hij nu ook eindigde... het Radio Philharmonisch. Heitink vertrok in 1987 naar het buitenland. Hij stond als gastdirigent voor vele grote Europese en Amerikaanse orkesten. In de loop van de jaren kreeg hij een flink aantal onderscheidingen in binnen- en buitenland besloot vorig jaar te stoppen, onder meer nadat hij was gevallen tijdens een concert. Oekraïne heeft het WK voetbal voor spelers tot 20 jaar gewonnen. In de finale werd een achterstand tegen Zuid-Korea omgebogen in een 3-1 overwinning. Oranje doet al jaren niet meer mee aan dit WK. Wel plaatste Nederland zich vorige maand nog voor het WK voor spelers onder de 17 jaar. Het weer, vanavond wordt het overal droog en in de nacht zijn er brede opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 12 met kans op nevel. Morgen geregeld zon, maar in de middag ontstaat lokaal wel een bui. Dan wordt het zo'n 21 graden. Na het weekend vooral landinwaarts zomerse temperaturen. Dit was het NMS Journaal. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Doe lief, dankjewel. Namens het internet en sieren. Het geluid van Zandvoort Live vanaf de 24 uur van Zandvoort Dit is ZFM Ja jongens, het is 2 uh, over 9 We zijn live terug hier bij ZFM In Amsterdam Beach Hotel um, Ja Jullie weten het, we zijn 24 uur radio aan het maken. En we zijn alweer in het 16 uur aangekomen bij deze uitzending van ZFM. Uh, live dus mij het hotel. En uh, tijdens het festival 24 uur Zandvoort. En mijn naam is uh, Mike Boulay. En aan tafel geschoven zijn ondertussen Patrick van Buringen, Roy van Buringen. En mag ik handjes in de lucht voor Yves. Herensen. Wat Dank een wel. goed, man. Welkom. Heerlijk. Wat was je goed bezig maat. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ik vond het ook heel erg leuk. Het was, uh... ja. Soms heb je dingen die zijn wat minder leuk. Of althans, die zijn altijd wel leuk. Maar... Dit is gewoon, dit is gewoon, dit is toch te gek. Als je dan helemaal in je geboortedorp uh, met zoveel mensen en met mooi weer uh, mag optreden. Ik heb ook het idee dat iedereen genoten, dus het was geslaagd naar mijn idee. Ja super. super. Ja, even beginnen bij vanmorgen. Je had een druk schema. Vanmorgen heb je iets heel moois gedaan. Nee, dat uh, was dat gisteren? Ja, dat was. Ik heb, ja, ik heb het vanochtend. het ja. ja. Nee, ik heb gisteravond uh, opgetreden in Artis, en dat was voor het Kinderbeestenfeest. Uh, en dat uh, ik krijg best wel veel uh, uh, dingen binnen, weet je, benefieten. En, ja, je kunt niet overal meedoen, maar dit ken ik eigenlijk al. En uh, dit, dit is zo te gek: dan worden kinderen uh, ja, die heel veel zorg nodig hebben, of met een beperking, die worden dan met een brandweerauto uh, met gillende sirenes naar artis gebracht. En daar hebben ze dan een, uh, een dag met uh, artiesten en feesten. En dat is echt te gek. Al die kinderen die mogen daarheen, en dat, uh, iedereen werkt er belangeloos aan mee. En uh, ik heb daar uh, gisteravond opgetreden, dat was echt te gek. Dat was heel, heel mooi om te doen. Ja, je zag die kinderen echt genieten in het filmpje. Ja, hè? Ja, ja. ja maar dat zei Ja, ik zat er ook en toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk het allermooiste om te doen. En uh, al die ouders erbij en uh, zusjes weer van en broertjes van, van degene die daar... Dit was gewoon heel erg mooi en ik, inderdaad wat je zegt, je zag ze genieten. En dus ja, dat is eigenlijk niks moois om te doen. Ja, en dan kom je vandaag in Zandvoort. En zo'n vol plein die je eigenlijk op je stond te wachten. Ja. Ja, nou ja goed. Ik, ik, ja, dit, is een, dit is gewoon thuiskomen. Als je dan om je heen kijkt, dan zie je, je ziet de buurman. Letterlijk. De buurvrouw. Ja. Dat is gezellig natuurlijk. Ja, dat is top ja, en, en mijn oma was er. En, en mijn vrienden. Ja. Super. Dus het was... Uh, ja, dat is gewoon te gek. Dat is hartstikke leuk. Ja, je optreden was natuurlijk ook deels te horen hier op de radio. Um, Yves... Um, je woont niet meer in Zandvoort, hè? Nee, nee, nee. nee maar je band blijft natuurlijk in Zandvoort. Je ouders wonen hier. Ja, en, maar en, en ik, ik, ben, ik ben eigenlijk hier dan uh, niet geboren. Maar dat was puur om de reden dat er dus hier gewoon geen ziekenhuis is. Nee, nee. meer de problemen. Ja, <laughs> ja, dus in mijn paspoort staat halen, maar ik ben hier opgegroeid. En het voelt ook alsof ik hier geboren ben. Want ik heb hier gewoon 24 jaar van mijn leven uh, uh, heb ik hier lief en leed gedeeld, zoals ze het zeggen. En uh, dat was te gek. Ik heb een heerlijke jeugd gehad. Het is gewoon heerlijk als je hier aan het stand op, op, op kan groeien. En uh, ik heb allemaal vrienden hier. En ik kom hier gewoon heel erg graag nog. Alhoewel ik dan wel in Amsterdam woon nu. Ja. Maar uh, nee, dit, is, dit blijft gewoon mijn dorp. Ja Eve je, je, je bent 24, maar je, je bent hoeveel jaar geleden begonnen met zingen? En met Koningsdag? Ja, ik, uh, ik, ik, ik zong voor het eerst toen ik 19 werd. Dat was de allereerste keer dat ik überhaupt zong en uh, de Koningsdag daar, daarop, dus dat, dat was 29 oktober en toen die... Uh, het, was, uh, het was toen nog Koninginnedag, dat was de laatste ja. Koninginnedag. Uh, en dat was dan 30 april altijd, op 31 april. De, uh, op 30, 30, april. 30 april, ja. ja. ja. Dus uh, zeg maar vier, vijf maanden later deed ik mijn allereerste echt optreden dat was inderdaad de laatste Koninginnedag voor uh, bij de café De Klikspaan. En uh, ja, eigenlijk vanaf dat moment tel ik dat ik echt daadwerkelijk ben begonnen. Dat was mijn allereerste. Maar wat is je carrière in sneltreinvaart? Ik zeg het niet goed, maar snelvaart gegaan. <laughs> ja, nee, ja, ja. Ja, ik heb de eerste paar, twee, drie jaar is het echt heel snel gegaan. Ik ben begonnen met liedjes maken en uh, ja, ik, ik, had, ik heb de mensen om me heen verzameld waarvan ik dacht, daar kunnen we een team mee vormen. En, uh, ja, dat, dat, dat is wel enigszins gelukt. Allereerst maar, de allereerste drie jaar ging het heel snel. Maar uh, Caprera vol, Tuschinski vol. Ja. Je hebt in een bonvol arena gestaan. Je hebt in, uh, in uh, Ahoy gestaan. Dutch Valley? Ja. Dutch Valley. Ja, sta ik dit jaar. Uh, mag ik, uh, ik, dat, is, uh, ja, dat zijn allemaal dingen die je opnoemt en dat gaat allemaal met stapjes. en Ik heb eerst twee jaar op Dutch Valley gestaan bij een of andere stage waar niemand stond, weet je, want daar begin je, je begint gewoon onderaan. Ja. En nu dit jaar mag ik op Mainstage staan, dus dat zijn uh, allemaal stappen die je maakt en die je wil maken, dat is gewoon, uh, dat is gewoon te gek. Heb je al uh, inzichten wanneer je een nieuwe single uitkomt? Nou. Uh... Nog niet een daadwerkelijke data, maar het is eigenlijk zo dat we hebben sowieso een live serie gaan we maken van Caprera. Ja. Dus uh, we, hebben het we hebben het concert zeg maar, opgenomen en uh, daar maken we een uh, compilatie van, van uh, 11, 12 liedjes. En uh, waarschijnlijk komt daar een single van af, dus van het live concert. En, en, en, en anders wordt het een uh, single die ik uh, zelf heb gemaakt. Want ik maak eigenlijk alleen nog maar liedjes die, uh, waar ik zelf of helemaal schrijf of waar ik aan meeschrijf. Want dat is eigenlijk alleen nog maar wat ik wil. Dus, uh, maar dat er mu nieuwe muziek komt, is sowieso een, een, een vaststaand feit. Wat is je droom? Ja, dat, dat is wel een moeilijke vraag. Heel veel mensen vragen maar Ik, ik heb niet echt. Ja, wat is? Het? Kijk, een droom is natuurlijk om een keer, uh, zoals bijvoorbeeld Tino afgelopen twee weken geleden of uh, een week geleden, twee week geleden, een stadionconcert. Ja. Gewoon, uh, of het nou Olympisch Stadion is of weet ik veel, maar gewoon zo'n stadionconcert voor 20, 25, 30.000 mensen, ja. dat lijkt me gewoon te gek. Maar het is natuurlijk niet zo dat als ik dat heb gedaan, dat dan mijn droom voorbij is, want je blijft altijd dromen en je wil altijd meer. Ik ben in ieder geval heel blij dat, dat wat ik nu doe gewoon aanstaat en goed gaat. En uh, we maken stapjes, we begonnen met Tuschinski, toen gingen we naar Caprera, daar was de 1400 man. Nou ja, nu gaan we weer verder kijken wat, uh, wat we nu aan kunnen nou, gaan uh, pakken. Wij als Zandvoorters zijn in ieder geval trots op jou. Nou, dankjewel. Er staan een hoop fans op jou te wachten. Ik heb ja. nog één korte vraag. Kan dat nog? Red je dat nog? Ah, ik wel. Ik wel, ik wel. Je, ben, je bent vijf jaar bezig. Wat is de, waar haal jij de inspiratie voor je muziek vandaan? Voor je teksten? Nou, ik moet je zeggen, ik heb in het verleden al mijn eigen teksten, of tenminste de teksten van mijn liedjes zijn geschreven door anderen. En pas de laatste twee singles ben ik hem wel echt mee gaan bemoeien. Ben ik het echt zelf gaan schrijven. Um, ik heb ervoor... Zeg maar, dat ik een jaar of 20, 21 heb ik wel eens geprobeerd, maar toen kwam het er niet echt uit. En ik denk niet dat je het moet gaan forceren. Okay. Uh, waar ik het echt daadwerkelijk nou vandaan haal, de inspiratie, weet ik niet. Maar soms komt het. En als ik er echt een keer voor, als ik er goed voor, voor ga zitten. En of het nou op een maandag is op een donderdag. Of, dat, dat ik weet niet. Het ja, komt eruit en uh, je neemt iets in je hoofd. En. Uh, het is wel echt een, ik, ik ben absoluut geen goede tekstschrijver, maar ik, ik, ik heb mensen om me heen die, die kunnen dat heel goed. Maar het is echt een gave. Want het is echt heel moeilijk om naar nou op papier te zetten. En dan ook nog muzikaal wat je denkt en wat je vindt en wat je mooi vindt. Dat is het eigenlijk. Je moet korter zijn, zijn met antwoorden, hè? Ja, joh. ja joh. heel mooi. Antwoord. Dat zeggen ze altijd. Je moet kort korter antwoorden. Het is, mooi. Het, is, het is wel mooi gezegd. Met een beetje uitleg. Is echt niet erg. Dat hoort erbij. Nee, nou. Zeker. Hey, Yves. Ik hoop dat je ons nooit zal vergeten. Nou, dat dat sowieso gaan. niet. Dat um, sowieso niet. Ik wens je heel veel succes komende tijd weer. Dankjewel. Bedankt okay. voor de tijd, jongens. Yes. Graag ja, jouw tijd. Ja, je hoorde live Yves Berensen hoorde je hier bij Zeef in het Amsterdam Beach Hotel. Wij gaan we in de tussentijd gaan we nog door, want het feest is natuurlijk nog lang niet voorbij. En ik heb voor jullie klaarstaan Sonny James en Ryan Marshana met In My Mind. I've been lost in my mind. You gotta come back and say, help me please, you gotta come back and say, oh please won't you stay, you gotta come back and say, oh. Still feel it, but there's no relief, it's weighing on me, it's taking it its toll, there's no letting go, damned if we do, damned if we do. We need, it. We, need it. We, need it. we need it. Oh, maybe we'll wake up one of these days to the biggest mistake we ever made was leaving. leaving. And I'm thinking, so what are we gonna do with all this love? And in 12 years' time, we smile when we think about us. Oh, our time is a mess, but that's all. Van de boom wordt uh, live uh, uitgezonden hier op de en ja onder Roy van buringen over allemaal kunnen die gaat hem interviewen zodra hij het interview gaat afnemen komen wij we uiteraard weer terug Roy, kun je ons horen? Laat me toe. Roy, kun je ons horen jongen? Roy, kun je ons horen? Hallo? Het podium waar zometeen uh, Jeroen van de Boom gaat uh, optreden. Uh, uh, ja, Jeroen, uh, je band met Stamford, dat is toch wel een bijzondere band? Een uh, band met uh, Sanford is zeker een bijzondere band. Ik ben in Polen uh, opgegroeid. En Zandpoort is voor mij natuurlijk wel de tijd, ik ben nu 46, de tijd van de scandals en de tijd van dat ik hier rondliep. Sterker nog, ik sta nu te kijken naar de Snackhouse, want dat vroeger heette dat Big Mouse en dat was van een vriend van mij. En Toen ik het niet zo heel goed op school deed, ik had een tussenjaar, heb ik daar fulltime gewerkt. En daar deden we af en toe al de jazzfestivaletjes en hier uh, op het plein uh, met een papiertent en een orgel, dus ik ben nu wel op heilige grond, Jij ja, hier is het al begonnen. Ik sprak toevallig iemand uh, die zijn bruiloft uh, had gehad. Twintig uh, jaar geleden in Theater de kroeg. Oh, nou jouw die meneer. Uh, daar heb je al zo zo'n bruiloft uh, getreden. Dat is twintig jaar geleden. Ik heeft in die tijd, geloof ik, uh, 300 bruiloften per jaar. Dus die kans is aannemelijk. Ja. En ooit groot, denk ik. Het kwam ook terug in je theatertour. Ja, uh, denk ik vertelde mijn om was om Partijzanger te worden. En toevallig is het wel een leuke dag. Want ik heb vandaag een hele drukke dag gehad. Ik had vanmiddag van Rotterdam. Had ik een hele uh, uh, grote. Ik doe het eigenlijk nooit meer. Maar die man wilde een paar liedjes tijdens de ceremonie van zijn bruiloft hebben, en dat heb ik toen gedaan. Dus vrijdag zal hij nog op de bruiloft, midden een grote uh, vlaggetjesdagconcert uh, in Scheveningen. En ik top hem hier vanavond al af, want dus ik heb er echt veel zin in. Ja, het is een uh, tijd geleden dat je hier uh, hebt opgetreden in Zandvoort. Het wel... is een dit. heel druk. Dat is wel mooi. Ja, geweldig. En Jeroen, uh, de muziek, ho hoe gaat het daarmee? Het gaat lekker, je hebt een pas nieuwe single uitgebracht. Ja, de muziek gaat natuurlijk heel goed. We het begin van de carrière natuurlijk achter elkaar de grote dingen gehad. Zoals, jij bent zo'n één wereld, zo over Nou, je zorgt ze zo nog steeds bij de Voice uh, als die jongens moeten zingen. En het leuke is dat ik een verbreding heb opgezocht. Er zit bijvoorbeeld veel televisie met een muziekprogramma. Dat komt ook weer terug. Uh, de Toppers natuurlijk. Onderzienk Havens. Ik vind die concepten nog steeds heel leuk. En wat ik het allerleukste vind is om muziek te maken. Alleen, we zijn natuurlijk best wel veranderd. Als je kijkt naar Spotify, ja, uh, daar, daar leveren we natuurlijk best wel veel, uh, veel situation op. En we zijn afhankelijk van zenders. Zoals jullie, maar ook uh, 100% NL die natuurlijk heel goed uw werk doet. Ja, winnaars is net een weekje uit en ik hoor hem naar de 2 voorbij komen en Veronica gisteren. Dus dan mag je niet mopperen. Iedereen hoeft altijd onder al de nationale muziek, krijgt geen aandacht. Maar ik denk dat we in een hartstikke mooie periode zitten. Jeroen, je gaat uh, op je piano vanavond spelen. Wat voor liedjes kunnen we verwachten? Dat gaan we niet zo vanuit. uit. Ik denk dat ik vanavond van Jij bent zo, tot 1 uh, uur, uur of van 1 uur, vanmacht, campiana, het is over en weer terug. Ja, geweldig, leuk dat je er nieuw voor je bent in Zandvoort. Ik wil je bedanken voor je tijd en heel veel succes in het mooie Zandvoort. Dankjewel man, leuk om er te zijn. Ja, dat wel, je hoorde Roy van Buringen met de Jeroen van de Verenigde Jeroen. Ik ga Roy alvast even wegschakelen. Ik denk dat Roy mij niet meer hoort. Ja jongens. Eh, nogmaals. Je hoorde. Roy van Buringen hoorde je. Een live interview met Jeroen van, uh, Jeroen van de Boom. Uh, de, gaan, uh, hij gaat op de piano spelen vanavond. Dus we kunnen uh, alles dus uh, verwachten. Zei hij. Van uh, één wereld. Jij bent zo. Tot aan het magiestrale, de magistrale vertolking die hij heeft gedaan. Van mag ik dan bij jou. Uh, wij gaan in de tussentijd verder. Want ik heb nog genoeg muziek voor jullie klaarstaan. Ik heb voor jullie klaarstaan onder andere Fisher. Met You Little Beauty. Jongens, handjes en voetjes in de lucht. We zijn nog lang niet klaar hier. Live CFM, Amsterdam Beach Hotel, Badhuisplein te Zandvoort. Let's go! Of your heart, but you are good boys. See them live. Peace Tot half tien, Benny. You up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your heart. I'm going you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. Turn you up deep down, down, down. What, sorry, just quickly. What if it's? da da da da da da da da down down down, Show me you want show me how I'll give you all you want And it's you it keep this better Show me what you want Show me a piece of your heart A piece of your love I'm calling you up to get it down, down, down The way that we touch is never enough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 Via deze weg wil ik jullie bedanken dat jullie anderhalf uur met mij en mijn muziek hebben mogen luisteren. Dus je muziek die vind je bij de Euro Breakdown. Zaterdag van 7 tot 9. Volgende week draaien we weer. De normale uitzending. Ik ga afsluiten en dat doe ik getrouw altijd met de nummer 1. En ik heb op deze week op nummer 1. SOS, Avicii En hallo Black staan.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 I'm loving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 We gaan live over naar het podium waar het nog wat rustig is. Maar ik denk dat wij zo ieder moment geluid kunnen verwachten. Ik zou natuurlijk precies om half tien weggaan. Maar speciaal voor jullie, om die stilte op te vullen, wil ik best nog wel even een paar schuiven openzetten. En nog even praten. Zoals jullie horen hier op de achtergrond, is het nog best rumoerig. Het is nog best druk. Er wordt hier recht tegenover mij, misschien wel leuk om te weten, er is er een tafel klaargezet, bij een hoekje voor een meet en greet Met Jeroen van der Boom, die hier vanavond natuurlijk ook op het Badhuisplein optreedt. En ik zag net Yves Berens zag ook nog voorbijlopen. Ik moest hem nog een pen toewerpen om handtekeningen uit te kunnen delen. Dat was wel een mooi moment. Dat was een mooi moment. Hij werd omringd door, door talloze vrouwen, jong en oud. Die allemaal ja, een handtekening van de, ja, de Zandwoordse Yves Berens willen hebben. Ik eh, word zo overgenomen door, uh, door een uh, mede-collega van mij. En uh, ik wil uh, tot zover uh, voor de tijd dat ik hier ben geweest... wil ik iedereen welvast bedanken voor de geweldige samenwerking. Dit is wel echt wat Zandvoort moet zijn. En ik ben blij dat CFM daar een ste steentje aan bij heeft mogen dragen. Daar ben ik echt super trots op. Dus uh, absoluut. Mijn uh, collega staat naast mij. Die gaat mij overnemen. Die klapt de laptop al uit. Ik uh, maak gewoon even keurig plaats voor hem. Zo ben ik. Ali Sociali. Dat doe ik. De laptop staat klaar. Mijn collega die gaat zo de microfoon van mij afpakken. Goed dat ik ook tijd ook. de meeste mensen zeggen weg met die kale. En hij is er klaar voor. Ik ga jullie overschakelen naar mijn collega. Hij komt eraan. Hij gaat jullie vermaken. entertainen. Dames en heren, ik wil jullie bedanken nogmaals. Nog één keer. Volgende week, zaterdag, CFM. De Eurobreakdown van 7 tot 9. Het Europese top 40. Dankjewel. Ja, dankjewel Mike. Uh, we zijn hier uh, live in uh, het Amsterdam Beach Hotel natuurlijk nog steeds. En ik ben Bastian Torenend. Ik uh, zal de komende 2,5 uur uh, nog uh, uitzenden. Uh, de laatste uurtjes doe ik. En die doe ik samen met uh, Walter Sans, En hij zit bij mij hier aan avond tafel. Goedenavond Walter. Uh, heb jij een beetje een indruk gehad van wat er vandaag allemaal gebeurd is? Nou, het is vooral een heel groot feest geweest. Mm -hmm. En wat mij echt opvalt is hoe mensen vanaf het begin gewoon bezig zijn geweest. Ik hoorde dat vanochtend zelfs nog mensen met de boswachten in de stromende regen op pad zijn geweest. Ja. En ja, het gaat maar door en nog steeds. Het pad gewoon, het plein staat vol. Mm -hmm. Ja, klopt. En uh, er zijn nog steeds allemaal dingen te doen. Dat krijgt u straks weer om tien uur van ons te horen wat er allemaal nog precies nog nu te doen is op het plein. Uh, momenteel is natuurlijk Jeroen van der Boom op het plein uh, aan het uh, uh, optreden. Helaas mogen wij die niet direct uitzenden. Dus kunnen wij dat uh, niet uh, direct Direct aan u horen. Uh, daarom krijgt u van mij even een ander uh, muziekje. Uh, dit is uh, zometeen uh, DVBS en Borgius. Van Zandvoort. Live vanaf de 24 uur van Zandvoort. Dit is ZFM. En bij heel veel house liefhebbers. Uh, we zijn hier nog steeds live vanuit het Amsterdam Beach Hotel. Uh, bij 24 uur Zandvoort. En uh, Walter en ik zitten hier aan tafel. Uh, momenteel, uh, als het goed is, uh, gaat uh, Jeroen van der Boom zo beginnen op het Badhuisplein. Ja. Uh, zoals te zien is het ook al helemaal volgelopen. Uh, uh, en natuurlijk waren er vandaag van alles uh, te doen. En wij hebben natuurlijk ook van alles nog in onze uitzending. Uh, wij hebben natuurlijk, uh, zometeen krijgen we nog DJ, DJ Raimundo die hier ook nog een interview gaat uh, afgeven. En we bellen even uh, met, Peter met, met wie? Peter Beense bellen. Peter Beense, want die heeft zijn optreden in het Holland Casino. Nou, yes. uh, en, uh, en meer natuurlijk hier nog op de uh, ZFM, de lokale radio met het geluid van Zandvoort. Baby, desde que te vi, supe que eras mi Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el laptop party. Como te llamas, baby, desde que te vi, supe que eras mi Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el laptop party. Calma, yo quiero ver cómo ella maneja. menea. Muévese boom, boom, girl, En una oficina, cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. A la que Pum Pum Girl con calma, yo quiero ver como ella los maneja, me pese Pum Pum Girl, tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea, I like you, boom, boom, hey, si A la que Pum Pum Girl. ya vi que está solita, acompáñame, la noche de nosotros, tú lo sabes, sí, yeah. que gana me dan dam, dam, de guayarte mami, ese ram, pam, pam, yeah, esa criminal como lo Ella quiere que todo el mundo la vea. A la que pum girl con calma. Yo quiero ver como ella nos maneja. Me parece pum pum girl. Tiene adrenalina, mete la pista, penteame lo que sea. A pum. Like lady, intelligent, yes, she just in Ari. Every woman brought me never left for a You Yes, that I'm a me at the Ram dance, man. Ram it in a dance, in a in a niche, <laughs> he. He. You never know, say that me, a me at the boom shot. Sh I my uh. never lay down flat, in no one car go back. you say that I'm a I go reaching the So I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm like I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm I'm a, I'm Summer, you know say that I miss so me I good blame I like your boom-boom girl Take The mama see say that I miss so me stop a girl down the lane I love your boom pom girl De Yankees. Back, en nu heb je affiche. Je je We'll ZFM Het geluid van Zandvoort Live Vanaf de 24 uur van Zandvoort Dit is ZFM Ja, dames en heren Als het goed is hebben wij Fred aan de lijn Fred, hoor je mij? Fred? Fred, ben jij hoor je ons? Fred? Dat Hallo? Ja Fred, hoor je, ik hoor je. Hoor je mij ook? Oké, okay. ja ik hoor je. Ja, Fred ah. staat voor het podium, dus dat wordt lastig. Dat, uh, ja, dat snap ik. Uh, Fred, uh, hoe is het daar uh, bij het podium? Ik zal even bij, bij het geluid een beetje weg laten, hoor hè. Hoe is het bij jou daar bij het podium? Het geluid, veel geluid? Ja, het, is, uh, het, is, het is behoorlijk druk. Jeroen uh, van de Boom is nu uh, aan het oprijden. Ja. Daarvoor hebben we natuurlijk Luma kunnen zien. En uh, ja, het is, uh, het is hartstikke gezellig. Er staat hier nog met Dolly. Ja. En uh, Roy. Daar gaan we eigenlijk, uh, eigenlijk nog een beetje mee te genieten. Hebben jullie uh, uh, uh, uh, uh, uh, heb je een indruk dat uh, iedereen echt uh, uh, veel plezier heeft daar? Goed, dat iedereen wat? Dat iedereen het, het, ervan geniet. Ik heb dat laatste weg niet zo. <laughs> het genieten is. <laughs> Ik denk dat iedereen aan het genieten is. Het is inderdaad uh, wat slecht uh, te horen, natuurlijk voor jou. Uh, uh, wie uh, komt er zo na, uh, Jeroen van der Ban? weet je dat? Nee, ik heb even het lijstje niet bij me, mm -hmm. maar de eerste half uur is uh, Jeroen hier nog. Ja. Uh, uh, ja, ik weet wel, uh, Peter Beens heeft mensen dadelijk wel uh, uh, hier bij het casino. Ja. En uh, dat, dat wordt uh, volgens mij ook de afsluiter, ja, tenminste van de nacht dan. Ja, de nacht. Hij gaat heel lang door in dat. But, uh, ja, ja dat gaat nog even door inderdaad. Dus ja, wat er, wat er verder nog uh, precies gaat gebeuren, uh, zeg ik, ik. Ik heb eventjes geen, uh, geen overzicht bij me. <laughs> maar er gaat nog in ieder geval, in ieder geval van alles gebeuren hier het, in, uh, in Zandvoort. Dus het gaat nog eventjes lekker door. En denk je dat uh, de meeste en, uh, Zandvoorders uh, er, ervan genieten? Ja, het is, is volop genieten. Uh, ik bedoel, ja. Het is zeker een succes. Het is, uh, ja, we, het is gewoon een uh, groot succes. Laten we het zo zeggen. Uh, het is de eerste keer dat alles uh, zo'n groot, uh, zo groot evenement georganiseerd wordt. Ja, wij zijn er heel ja, erg dus ik, ik, ik mag wel zeggen dat... Sorry? Nee, wij zijn het hier vandaag even voet ook. Het ziet echt er heel erg leuk uit allemaal. Ja, het is in ieder geval een groot succes. Ja. Eerst in mei. Uh, we hebben geen win. Nee. We hebben het zonnetje erbij, we hebben hier de van de boom, we hebben drinken, we hebben eten. Nou, wat wil je nog meer? Ja, dat uh, heb je helemaal gelijk in. Uh, nou, dankjewel voor deze, uh, uh, uh, uh, deze indruk die je afgeeft bij het podium. Uh, ik raad iedereen nog aan uh, om nog even naar het podium te komen. Want het is in ieder geval tot 12 uur uh, vannacht is er in ieder geval op het podium nog dingen te doen. Uh, zometeen krijgt u ook ja. nog uh, andere dingen te horen uh, die er nog te doen zijn. Ja, ik zou zeker. Als je, nog niks, als je niks te doen hebt, je hebt niks gepland en je zit thuis voor de televisie, zet gewoon de dingen uit en uh, kom even lekker naar het badhuisplein. Ja, dat, uh, dankjewel Fred. Veel plezier nog. Dankjewel. Ja Walter, het is een, een, een, een groot succes, hoor je net. Ja? Um, uh, heb jij dingen uh, meegemaakt vandaag? Om heel eerlijk te zijn. Nee. Nee. Je bent nergens naartoe geweest. Nee, ik was de hele dag in het atelier bezig. Volgende week is uh, atelierweekend. En, oh ja. Uh, en het atelier moet volgende week open. Dat, dus uh... het was heel druk. Maar ik heb de hele uitzending geluisterd. Ik heb het vanaf kwart voor zeven vanochtend gehoord. Mm -hmm. Jazz jongens. Ik heb gehoord hoe uh, meegereden is met de KNRM. Het is echt een ontzettend leuke dag mm -hmm. volgens mij geweest. Ja. En een klein dingetje van zo'n dag is ook. Uh, was het ook cocktail uh, shaken. En uh, dat konden we. Uh, hoe heet het. Uh, uh, kunt u nu nog steeds doen trouwens. Uh, ja, eigen cocktail maken bij de Bals. Uh, uh, bij de Bals, pot, Pot, balls, Bar, ik kan het bijna niet uitspreken, moet ik ik zeggen. Uh, die staat gewoon op het Badhuisplein, daar kunt u het gratis doen. En daar hebben we, uh, we hebben de mensen daarvan uh, geïnterviewd uh, van tevoren gisteren, want ja, nu momenteel kan je ze absoluut niet meer horen uh, met al het geluid van Jeroen van der Boom op het Badhuisplein. Dus uh, we gaan zo even luisteren naar dat interview. Zandvoort live vanaf de 24 uur van Zandvoort. Dit is ZFM. Aan tafel geschoven zitten hier Melissa en Jasper en uh, ja, de marketing Zandvoort heeft een heel mooi concept bedacht, dat is een cocktailwedstrijd hè, namens de Horica in Zandvoort. Ja. En uh, ja, jullie zijn van deze cocktailwedstrijd de winnaar namens Rabbel. en de bedenker van jullie eigen cocktail. Ja, was... Vertel daar wat meer over, hoe is het allemaal ontstaan? Nou ja, we moesten bij, um, bij BOLS gingen we een uh, cocktail uh, maken. Um, toen mochten we zelf bedenken wat we wilden doen, en het moest wel iets te maken hebben met, met Zandvoort, want dat is natuurlijk wel zo leuk, het is voor de marketing. Um, dus wij hebben de surf bedacht, dat is een cocktail um, die de kleuren van Zandvoort heeft, geel met blauw. En uh, dat leek ons wel zo leuk, daarbij hebben we ook wel goed nagedacht over de, over de naam daarvan, want als je de surf vertaalt naar het Engels, uh, naar het Nederlands, sorry, dan uh, krijg je de branding. En uh, ja, nou ja, mensen surfen in de branding, dus dat leek ons wel een heel leuk idee. Um, Surf heeft ook de naam omdat um, het dus best wel een effect heeft. Wij toppen af met uh, bloedwieler zout, dus het lijkt wel alsof er golven in zitten. Um, ja, dus dat eigenlijk dat leek ons wel uh, een leuk idee. En hij is wel lekker fris ook, uh, met weer gin, citroensap. En dat uh, maakt het lekker voor de zomer ook. Ja, want uh, jij bent cocktailshaker Jasper. Ja, soort van, soort van. Ho hobby'er, hobby'er hobby noem ik dat oké okay. En uh, ja, die ingrediënten, jullie hebben daar, ja, zijn samen met alle horeca bij Bols op bezoek geweest, hè, om het, uh, het concept in elkaar te zetten. Ja, ja en vooral Bols we namelijk uh, producten van Bols gebruiken ook. Ze dus hebben uh, Parfait Moor gebruikt, een uh, lavinderlikeur, het allereerste likeur van Bols, een beetje een liefdeslikeur ook, Dus is okay. voor de dames, uh, ja. ik vind ik helemaal geweldig. En dan gaan we gin in en wat citroen en sap uh, ja, Blue zou ook, ook, van Bols en uh, het maakt echt een topcombinatie Ja, en, en toen, uh, ja, toen uh, hebben jullie dat, uh, jullie eigen cocktail een beetje het concept bedacht en uiteindelijk is er, uh, is er een soort van finale geweest in een Mango's Peach Kan je daar wat over vertellen? Ja, er waren er uiteindelijk op die dag uh, in Amsterdam waren er drie uh, doorgegaan, zeg maar. Toen waren wij, uh, wie nog meer ook weer. Uh, nee, nog een paar, ik weet niet en uh, we gingen met alle proeven doen en kijken welke het beste was en ze waren het Ja, onder andere het Wapen van Zandvoort en uh, Beach Club 5. Ja, dat waren ze. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ik was even kwijt. Maakt niet uit. Uh, <laughs> maar, ja, dus er waren er drie. en. Um... En uiteindelijk uh, tja, stonden ze daar klaar en iedereen mocht proeven, toch? Ja, ja, ja. leuke dag zitten. Ja, ja, ik heb wel uh, ook lekker zitten proeven, dat, uh, dat zeker. En, uh, ja, wat, dat toen konden de, de mensen konden dus, uh, proeven. En dat, uh, elke keer werd dan uh, door de shaker van Bols uh, uh, ja, de cocktail gepresenteerd wie dan aan de beurt was. En uh, dan kreeg je een klein proefglaasje en uiteindelijk aan het einde mocht uh, iedereen stemmen. Ja. En toen kwamen jullie... Uh, uit, Uit de bus. Ja. Uh, hoe blij zijn jullie dan? Ja, ja dat was heel leuk. Toch top. Toch leuk dat je, ja, de bedoeling is dat overal een stand die verkocht wordt. En, uh, dat is wel een, een soort eer ook. Ja, ja, want ze willen in, in 33 horeca-gelegenheden de surf wel uh, Dat is wel de bedoeling, ja. Dat is toch hartstikke Verkomen. leuk als je dan uh, ergens gaat zitten en je kan je eigen cocktail ben, uh, bestellen. Dan ja, gaan jullie de mijne cocktail maar, ja. <lacht> ja. Ja, hij wordt, uh, de, vandaag is natuurlijk de, de grote dag, hè, want het is de 24 uur van Zandvoort. Ja. Um, hij wordt vandaag gewoon uh, gepresenteerd. Ja, top ja. toch? Heel gaaf. Ga je hem zo meteen nog even proeven hoe hij uh, echt ook smaakt? Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja. En, en, en, en uh, ja, jij bent oud, deel, deel, of oud werknemer van uh, Rabol, um, ja. maar ja, hij blijft toch in Zandvoort, die surfer. Ja, en ik werk nu in Haarlem bij de governor. En uh, daar verkoop ik hem eigenlijk nu al bijna elke dag. <laughs> dus <die kind. laughs> de Zandvoortse Surf. <laughs> ja, ja, ja. En zo erg leuk. Um, ja, wat, wat, wat is de toekomst, denk je, van de surfer? Is het een blijvertje? Voor de zomer? Uh, van de zomer zeker. Ja. Van de winter het is natuurlijk heel fris. Dus van de winter misschien wat minder. Maar van de zomer mag je lekker blijven. En, uh... Ja, ik denk ook wel dat het leuk is voor de Duitse mensen en Engelse mensen. Want het is gewoon een frisse cocktail. En ja, misschien krijgen ze dan ook nog wat mee over, over het verhaal, zeg maar, achter de cocktail. Dat zou, dat zou natuurlijk wel heel leuk zijn, ook als iedereen weet uh, hoe en wat het is hoe het is gegaan. En, en, en hoe uh, staat Marcel erin in een... Als eigenaar van Rabbel, dat, uh, dat jullie die cocktail... Ja, die, super trots, cocktail, super ja, die natuurlijk, ja? Ja. ja, vind Vindt alleen maar leuk. Ja. ja, en wilt u thuis nou uh, ook de surf proeven? Dat kan vandaag tijdens de 24 uur uh, van uh, Zandvoort. Op het uh, Badhuisplein is uh, ja, de Surfdochter Bols zelf gepresenteerd. En je kan ook nog uh, leren cocktail shaken. Dus uh, heel erg leuk. In ieder geval, dit was Roy van Buringen. Bedankt voor het luisteren. En we gaan terug naar de studio. Ja, dit was natuurlijk Roy van Buringen die dit gisteren al opgenomen heeft met deze mensen. En we krijgen echt zin in cocktails. Ja, je kan de cocktailsurf nog steeds krijgen nu op het badhuisplein. Al moet u waarschijnlijk wel de drukte door, want het is echt heel erg druk. En heel gezellig. Nu met Jeroen van der Boom natuurlijk op de achtergrond. U krijgt van mij gewoon even een ander nummer. We gaan iets de andere kant op, want we gaan richting het interview straks van. DJ Raimundo, dus we gaan ook in zijn muziekstijl even een muziekje draaien. Uh, Alan Walker met Darkseid.